Oké, okay. nou, uh, sociale media tegenwoordig is hartstikke populair. Mensen zitten hele dagen op Twitter, op Facebook, op YouTube, uh, op Snapchat, noem maar op, zeg maar. Maar uh, daarmee is ook de verslaving aan sociale media ontzettend toegenomen. Namelijk, uh, ja, heel veel mensen zitten gewoon dag en nacht met hun mobieltje, gaan naar bed met het mobieltje naast op de kussens. Er schijnen zelfs mensen te zijn die tijdens het het Kindertjes, oren dicht. Er zijn er zelfs mensen zijn die tijdens het nuken... met de telefoon naast het bed gewoon nog steeds bezig zijn. Het aantal social media gebruikers in de hele wereld is 2,3 biljoen. Dat is dus behoorlijk wat. Van de gehele tijd die mensen op uh, social media uh, uh, zitten van de 100% van de uren dat ze op, op, de, uh, op internet zitten... is 82% zitten ze op social media. Het uh, aantal nummers van mensen op social media in, in miljoen... is uh, voor Facebook is dat uh, uh, 1320 keer een miljoen. Dus dat is een groot getal. Google 343 keer een miljoen. 300 keer 300 miljoen dus, 271 biljoen, 230, geweld. Tumblr. Uh, gebruikers tussen 15 en 19 jaar zitten meer dan 3 uur per dag op social media. Gebruikers tussen 20 en 29 jaar zitten meer dan 2 uur per dag op zijn minst op social media in totaal. Uh, 1,23 biljoen gebruikers loggen in op Facebook iedere dag. Uh, als je alle tijd die mensen spenderen op Facebook bij elkaar op zou tellen, uh, al hun gebruikers en alle tijd die ze erop zitten, dan zou je uitkomen op 39.775 jaar. Dat zijn heel wat uren. Dat is zeker uh, veel, ja. 18% van de social media gebruikers kan niet, meer, uh, uh, kan niet langer dan een uur zonder social media. 18% kan niet langer dan een uur zonder social media. 16% van alle mensen is het eerste wat ze s'ochtends doen als ze de ogen open doen, niet pissen of water drinken. Nee, Facebook checken. Zo dom. 16%. 7,4... is het gemiddelde... Uh, nummer... dat mensen... aan berichtjes op Facebook zetten... Per, per dag. Dus dan kun je nagaan... dat ik zet er maar, een, ik zet er maar hooguit 4 per week op of zo. Dus dan kun je nagaan... dat er mensen zijn die er... wel 20 of 30... of uh, berichten per dag op Facebook zetten. En dat soort mensen blokkeer ik dus vaak ook... want daar word ik gek van. Ja, dat, uh, dat uh, snap ik, ja. Jezus. Hey. Iedere dag komen er op Instagram 5 miljoen afbeeldingen bij. Dat iedere, is heel veel. Ja. Iedere dag worden er meer dan 500 miljoen tweets op Twitter verstuurd. Hm. 500 miljoen. De, de Google uh, uh, like button, hè, die staat ook op YouTube en alles en zo, die wordt iedere dag door 5 miljoen uh, 5 miljoen keer ingedrukt. Hmm. Dus het duimpje omhoog, knop of, uh, op, uh, op, op YouTube. Uh, LinkedIn, een professionele profielenzijde voor werkzoekenden, uh, komen er iedere seconde twee gebruikers bij. Oké okay, dan. Ja, dat dus, is geheel. Ja. De gemiddelde bezoeker besteedt ongeveer een uur per dag aan YouTube. Hmm. Nou ja. Ik heb dagen dat ik niet op YouTube kom, dus dan heb je alweer het idee dat er moet mensen moeten zijn die dat gemiddelde gruwelijk omhoog trekken. Ja, ik wou eventjes onderbreken. Ik wou even de mensen welkom heten bij Aloha Radio. Ik weet niet of jij dat al gedaan hebt. Maar uh, het is vandaag uh, um, tijdens deze podcastopname woensdag 22 maart 2017. We hebben vanmiddag een uh, verschrikkelijke aanslag uh, ...gehad in Londen, in het uh, Verenigd Koninkrijk. En uh, net na een jaar na de aanslagen op Zaventem vliegveld uh, in België, helaas, uh, uh, ja, toch weer vervelend nieuws uh, een jaar na dato. Maar goed, um, ik stel voor om even een muziekje te draaien. De dader is trouwens bekend, hè? En ja, oh, oké, okay, maar daar gaan we het straks even over hebben. Um, hallo, uh, luisteraars de podcast. Er wordt vandaag ook geplaatst rond een uurtje of, nou wat zal het zijn, tien uur zo. Ja, tien uur wordt die gepost. Dus uh, ja, is heel recent deze opname. Nou, ze zijn in het kabinet zijn ze ook nog steeds uh, bezig aan het samenstellen. Nou, uh, de PVV is, uh, uh, gaat dus niet in het kabinet. Dat is definitief, want CDA en VVD Ach, willen dat niet. En uh, goed, dat weten we dan ook weer. Nou ja, waarschijnlijk, ze zijn proberen GroenLinks daarbij te krijgen. Nou ja, dan moeten we maar afwachten of dat wat gaat worden. Want uh, ze liggen mij ver uit elkaar, de VVD en GroenLinks. Maar goed, we gaan een liedje draaien. En dat is, uh, haha, Elapsed. Elapsed? Nee. Wacht eens even hoor, jongens. Ik zit verkeerd te kijken. Springtide. Met... Uh, Awake, daar komt ie dan, het eerste liedje voor vandaag. Als, uh, uh, Springtide met. Het uh, is allemaal rechtervrije muziek mensen. Dus, um, en dat is vaak ook de beste muziek hè. Want die hoor je niet op de reguliere radio, behalve op uh, radiostations uh, en meestal uh, geen centjes verdienen, zoals wij. Wij zijn een podcast radiostation. En misschien gaan we in de toekomst ook wel uh, streamen. Dat je dan gewoon live kunt luisteren. Maar dit is ook vrij recent, want uh, ja, het wordt vanavond nog uh, online gezet, het programma. Dan kan je beluisteren op www.aloa-radio.nl En dan klik je op de bovenste balk en dat heet podcast. En als je daarop klikt, dan kan je de uitzending van vandaag beluisteren. Want die uh, van maandag, laat we er nog even op staan. Dus, eh, want het is te kort om dat er weer af te halen. De opnames worden wel allemaal bewaard. Die hebben we een soort archief opgeslagen. En eh, die kan je ook beluisteren, maar dat leg ik je nog wel een keer uit. Dan kan je zelfs, eh, opnames horen uit 2009. Dus kun je nagaan. Ik heb zelfs eens uit 2006, geloof ik, ergens nog op staan. Dus eh, kun je nagaan. Maar goed, Jacco, jij wou ergens uh, op ingaan over die aanslagen. Ja, er zijn nu vier doden, had ik uh, gezien op televisie. Uh, politieagent, de dader. En waarschijnlijk is er nog een tweede dader die op de vlucht is. Maar ze hadden twee mensen in die auto gezien. Dus uh, ja, er zijn uh, twintig gewonden vier doden in totaal. Inclusief de dader en een politie. Nou, ja. Ja, je weet altijd niet of je dingen moet zeggen, hè? Ja, waarom niet? Eh. Uh, de dader is volgens de Engelse media al uh, bekend, volgens een deel van de Engelse media al bekend, omdat de man herkend is. Ja. Uh, de, een, een imam, een haatprediker Abu Isadin. Oké, okay. nou ja, ja, ik had toch zoiets in die hoek verwacht ongeveer, maar... Dan, zal ik er gelijk bij zeggen? Heeft niets met islam te maken. Nou, weet je, ik zeg het zo, kijk, um, ik heb niks met religie, zo en zo niet. Ik ben wel gelovig opgevoed, christelijk opgevoed. Ik heb zelf niks met religie, ik heb er op zich ook niks tegen. Maar uh, er zijn mensen die misbruik maken van geloof. Om, uh, ja, Dat zijn dan die, die fanatieke uh, mensen. Het zijn niet altijd moslims, hè? want in Amerika heb je ook... Uh, Extremistische christenen, zoals de Kloekhoeks-clan bijvoorbeeld, die, uh, die zijn ook nog racistisch, ook nog eens een keer. Ze hebben een eco aan uh, Joden, ze hebben een eco aan homo's, uh, negers, katholieken haters. ze. Uh, ja, dus het zijn niet alleen moslims. En uh, ja, ik wil er even duidelijk bij zeggen, je hebt moslims en moslims en je hebt christenen en christenen. En je hebt mensen die eh, niemand kwaad doen. Die gaan elke dag naar de moskee. Die bidden vijf keer per dag. Die eten halal. En die werken gewoon. En die, die, die, die willen ook gelukkig zijn. Die doen ook leuke dingen met hun kinderen. En met uh, hun gezinnen. Met hun vrienden. En er is niks mis met die mensen. Alleen, ja, je, je hebt daar net als onder niet-moslims net zo goed klootzakken zitten. Mensen zijn mensen. En helaas er eh, staat, ik ja, bedoel... Eh, ja, je kan er anders over denken, maar ik bedoel, eh, natuurlijk moeten we oppassen. Dat is gewoon een soort trend en het waait echt wel een keer over. Ja, het kan vijf jaar duren, het kan tien jaar duren, maar het kan ook pas dat het over dertig jaar is afgelopen. En eh, ja, het zijn nou eenmaal dingen die gebeuren. Vroeger waren het eh, van die linkse eh, activisten die aanslagen pleegden, van die ja, terroristen zijn het eigenlijk ook. In de jaren 70 had je linkse um, terroristen die de, de DDR steunden en de Sovjet-Unie. Ja, waarvan enkele nu voor GroenLinks in de Tweede Kamer gaan komen. Uh, uh, die zitten er al in. Laten we, laten we een je maar gewoon bij zijn naam noemen. GroenLinks, GroenLinks uh, ik snap niet dat de VVD. Als ik liberaal was, zou ik zo de, mijn lidmaatschap van de VVD uh, opzeggen. Als, als GroenLinks meedoet. Kijk, ik ben. Uh, ja, ik ben niet zo VVD hoor. Ik ben eigenlijk uh, niet zo, uh, zo uh, VVD-figuur. Maar um, ik, ik ben een beetje meer rechts van het een, een vleugje socialistisch uh, gedachtegoed. Ik ben wel voor een sociale markteconomie, dat wel, maar dat is ook het enige. Voor de rest ben ik uh, nou ja, een beetje gematigd. Sommige dingen ben ik uh, behoorlijk conservatief, maar daar ga ik me verder niet over uitlaten. Maar ik ben een beetje rechtsontmidden eigenlijk. Zo, zo profileer ik mezelf, maar wel met een rood randje erbij. Het enige, een sociale markteconomie ben ik voor. En voor de rest interesseert het me eigenlijk geen een, een moer. Uh, wat mensen er ook van vinden. Zijn ze boos op me? Nou ja, dat is mijn mening. En ik ga het niet allemaal lopen uitleggen voor de radio. Want de mensen willen natuurlijk ook, ook gezelligheid. En uh, goed, oké. Okay. Zal maar ik goed? mijn vallen even afmaken waar ik mee ja? bezig was Ja, zeg het eens. Uh, ik had net over die social media, daar was ik over bezig. Ja. Uh, 60 of 80% van het dagelijks internet dat mensen op hun werk doen, is niet werkgerelateerd. Mm. Dat is best wel veel. Van de mobiele telefoongebruikers, 28% uh, checkt zijn Facebook of Twitter feed voordat ze aan het ontbijt zitten. Zo dan. Inderdaad, dat is belangrijker dan ontbijten. Het, het gemiddelde van het aantal Amerika, van Het gemiddelde wat een Amerikaan op uh, social media uh, besteedt tijdens werk is een kwart van de dag. Dat heeft niks met werk te maken. Dus als ze zeg maar acht uur op werk zijn, dan zitten ze daarvan een kwart op social media een beetje voor zichzelf te cloudviolen. Dat is best wel. Uh... Ja. Ja, dat, dat ja, dat is. Ja, uh, dat is wel. Uh, ja, weet je wat het is. Kijk, als ik s ochtends met bed uitkom, um, het eerste wat ik doe het is mij gaan aankleien natuurlijk. Uh, en uh, nou ja, goed. Uh, nou ja, ik ga natuurlijk eerst even opfrissen. Nou, ja, uh, ik klei me aan en dan doe ik mijn telefoon aan. En dan ga ik eerst even een je eten, want die heb ik meestal uh, de avond ervoor al klaargemaakt. Ik zat in de koelkast in mijn in. Want uh, broodzakjes heb ik jarenlang gebruikt. <kly> uh, en, uh, maar ik denk, ja, bedoel, waarom zou ik geen broodgommotse nemen? Want het kost, is ook milieuvervuiling. Hè? Ik ben ja. best wel een beetje milieubewust hoor. Ja, ik heb ook een broodtrommel iedere dag mee naar het ja. werk. Goed, en, met, en, met, en ja, al dat plastic met... is ook niet goed, weet je. En dus een broodtrommel is toch op zich best milieuvriendelijk. Je hoeft maar één keer zo'n ding te maken en je doet er tientallen jaren mee. Echt waar? Ja. Ik heb hem ook al heel... Ik heb die, die ik nu heb, heb ik geloof ik uh, gekocht. Toen werkte ik al bij mijn huidige <lacht> werkgever. Tien jaar Brood, geleden of zo. Ik weet niet, een broodtrommeltje heb ik het idee... is een... Uh, ik kan er helemaal mis mee zitten. Maar ik heb het idee, een broodtrommeltje mee naar werk... is een arbeidersding. Dat, ja, ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik, tegenwoordig ik, uh, nemen ze niks meer mee. Ze vreten alles gewoon. Ja, want ze... ik zit ook wel eens in de kantine als het... Uh, kantoorpersoneel gaat lunchen, zeg maar... dan zit ik wel eens een krantje te lezen... en dan zie ik nooit een broodtrommeltje... op geen enkele tafel. Die gaan allemaal... Bro broodjes halen in de kantine. Pisteletjes, croissantjes. Ja. Als ik ja, en die zijn wel lekker duur ook. Terwijl als ik in mijn eigen schaftijd... Uh, aan tafel zit... dan zitten er met een mannetje of vijf, zes... allemaal een broodtrommel. Want, dus... Uh, uh, maar het is ook het goedkoopste... Hè? als je gewoon thuis je ja. boterham smeert... Ik ga, ik ga ook wel eens naar de, de supermarkt in de pauze. Dat ik denk, nou, ik heb geen zin hoor, mijn brood, dat heb ik ook wel eens heb ik geen zin om mijn brood klaar te maken. En dan ga ik even naar, naar de, de groot, uh, gros, uh, de grootgutter. Uh, de, de grootste van Nederland, ik zal wel geen namen noemen. Maar... Uh, uh, dan haal uh, ik voor, voor, voor 4 euro, uh, nou, dan kan ik de hele dag maar gevolg, uh, vreten, zeg maar, op z'n holons gezicht. Nog twee bananen, twee croissantjes en uh, twee pistoletjes bij wijze van spreken. En ik ben voor nog geen 4 euro klaar. Mm. Ja, toch? Maar ja, goed, uh, als ik mijn brood klaar maak is kopen Mijn brood is 1,50, 1,60. Oh. Nou, en dan heb ik belegd dat, nou, dat kost 4 euro, zeg maar, een kaas en boter, nou ja... Dan ben ik, euh, nou, ben ik kwaad misschien 2,5 euro per dag. Misschien nog niet eens. Misschien nog niet eens. En heb ik het zelf klaargemaakt. Ik weet wat erop zit. Ja, oké, okay, je weet natuurlijk niet of ze, eh, of ze in, die, in die brood, uh, uh, ja, dat ding wat deegkneed, of ze er hebben in zitten, het spuugel of zo. of yeah, Dat je vlaas zit te eten en er zit een rochel in. Maar die zie je niet, want die is zo vermengd. En zo verhit ook, want het wordt ook verhit. Dat die bacteriën kunnen geen kwaad. Echt waar, het gebeurt ook hè, in fabrieken. Dat is gaan niet zo toch. Ik heb me laatste, de ik heb laatste dat als je echt Vluim in je... je deeg. <laughs> ja. ja, maar hm. ik heb me laten vertellen dat als je echt goed brood wil eten, dat je echt wel volkoren brood moet eten. Want dat, dat heel veel bijvoorbeeld tarwebrood, dat wordt, dat wordt kunst, dat, dat zit, Daar zit helemaal niet zoveel tarwe in. Zeg maar. Dat is eigenlijk wit brood met een kleurtje bijna. Uh, daar zit eigenlijk helemaal niet zoveel, uh, zoveel in. Het beste, de beste optie is verkoren brood. Maar ja, weet je wat het nadeel is? Ik vind verkoren brood niet zo lekker. Ja, oké. Okay. zeg maar. Ik maak het nog even af: mijn verhaal. Ja. Dat, is dat, dat was net over Twitter van een aantal mensen en, en, en YouTube. Even het Facebook-verhaal. Heel veel mensen zitten natuurlijk op Facebook. Dus, vanaf 2011 zitten er 5 miljoen actieve mensen op Facebook. In de leeftijdscategorie van 18 tot en met 34 jaar uh, zijn er 48% van de gebruikers die het eerste wat ze doen als ze wakker worden hun Facebook-status bekijken. En... Uh, van die 48 zijn er weer 28% die niet eens uit bed gaan maar hun mobiel van het nachtkastje of onder het kussen wegpakken en gelijk aanzetten en kijken op Facebook het eerste wat ze doen nou ik ga dat als eerste pissen maar goed uh, de 35 plus plus categorie op Facebook dus mensen van 35 jaar en ouder uh, besluit op dit moment 30% van, ...van de volgers van Facebook... ...het aantal gebruikers. Dus... Uh, uh, ...in de 35 plus... ...categorie... Uh, ...zijn 30%... Uh, ...van de totale gebruikers... ...van Facebook in 18... Uh, uh, ...de leeftijdsgroep... ...van 18 jaar tot 24... ...is op Facebook... ...de snelst groeiende... Uh, ...categorie... En die neemt ieder jaar toe met 74%. Dus Zo, dat... dat is uh, best wel veel, ja. Uh, er zijn 206 miljoen internetgebruikers in Amerika. Wat weer betekent dat 71% van de Amerikaanse bevolking... ...iedere dag minstens één keer op Facebook komt... Minstens één keer, En dat is uh, ja, één keer per dag? Minstens één keer per dag. Eén ja, okay, nou. procent van de 260 is, uh, Weet je wat ik met Twitter... Ik ben vaak uh, op Twitter. Wat doe ik dan? Zorgens uh, kijk ik dan... Nou ja, zie ik een paar dingen waarvan ik denk... Nou, dat is wel relevant. Want ik ga natuurlijk niet alles door Twitteren. Uh, dat is dan het, uh, een paar hoofdlijnen. Dan luister ik eerst naar de radio... En dan diezelfde hoofdlijnen van de radio... ...ongeveer, plus een paar dingen die ik zelf interessant vind. Die plaats ik op Twitter, mensen dat kunnen zien. Jij ja, kan dat ook zien als het goed is. En dan, uh, dan om een uur of twaalf, middags, voor mijn pauze... ...dan ga ik ook nog even wat extra nieuws, wat dan weer recent is, uh, weer door twitteren. En dan, uh, ja, dan zijn de mensen redelijk op de hoogte weer. En dan s'avonds nog een paar dingetjes, dus ik ben echt een nieuws... Uh, ja, als mensen uh, naar de website gaan naar aloha-radio.nl en, en je hebt een Twitter-account en je klikt op Twitter van uh, Aloha Radio op de hoofdpagina, dan kun je ga ik het uh, recente nieuws lezen. Er zijn dus, eigenlijk uh, twee, twee cijfers die me eigenlijk een beetje uh, dat ik denk van, nou daar zou je misschien zorgen over moeten maken. Ja. En dat is dat van het aantal, uh, het complete aantal mensen wat uh, een Facebook-account heeft, daarvan is 57% procent, uh, van het de, de complete aantal gebruikers, 57% procent, praten meer op Facebook met mensen dan ze echt in het dagelijks leven doen. Oh, dat kan best wel. Nou kijk, op mijn werk praat ik best wel veel met collega's. En uh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op internet meer met uh, andere mensen praat dan met mijn vrouw. <laughs> Ga je schamen joh. <laughs> maar goed, uh, tijd voor een liedje? Zullen we niet Ja. Uh, yeah. yeah. Kijk hoor, we zijn nu bijna een half uur verder. Een liedje, dat is de familie Simpson. Met Spot the Difference. Nou, ik ben benieuwd hoor. legs. The armchair in the second picture is missing a cushion. One curtain with a rosin employee near the hem has vanished. What else? Ah yes, the carriage book is missing its face. The post of a lamb frolicking in a washroom field, cartoon sun smiling down on eternally perfect days. Gone, gone. The old lady's skirt is creased, and her yellow cardigan is no longer crept shows white bands where rings once had done off little spotted flowers, and her origami neck shows traces of a bruise her was once complicated. Her face has changed from rosy pink to gold gray, and is flecked red through a deep gash on the temple. that's where the fourth leg went. The TV's gone too. God, God. Yeah, that was. Uh de Family Simpson met uh, Spot the Difference. Oké, okay, Jacco. Haha. Ha. Ja. Um, ja, ik heb een filmpje gemaakt. Die heb ik nu op uh, Facebook geplaatst. En daar wordt dan niks in gezegd of zo. Maar ik heb dan een beetje een studiootje laten zien. En ik kan hem alleen niet terugvinden. Ik heb het via mijn telefoon nog opgeluid natuurlijk. Anders moet ik aan de computer lopen klooien. En ja, dat is tijdens de podcast niet zo slim en niet zo handig. Het is vandaag woensdag 22 maart 2017. We zijn nu een half uur verder ongeveer. Nou, dan en... En, uh, zal ik het afronden. Afronden? Ga je al ja, stoppen ik dan? Van, uh, van het verhaal over Facebook. Oh dan? ja, oké. Okay. Zal ik even afronden. Uh, wat gebeurt er? In 20 minuten, wat, wat gebeurt er in 20 minuten? Facebooken. Wereldwijd gezien, hè? Mm. 20 minuten Facebooken, samengevat. Het aantal gedeelde linkjes, 1 miljoen. Zo. Het aantal geposte evenementen, 1,5 miljoen. Het aantal vriendschapverzoeken, wat heen en weer wordt gestuurd, 2 miljoen. Mm -hmm. Het aantal foto's, wat wordt uploaded, 2,5 miljoen. Het aantal messages wat wordt gestuurd, 2,5 miljoen. Mm -hmm. Het foto's waarin iemand getagd wordt, 1,3 miljoen. Status updates, 1,8 miljoen. Posten van, van, van, van aparte foto's of gekke dingetjes, 1,5 miljoen. Het aantal commentaren, 10 miljoen. Het aantal mm. mensen dat weer single wordt, 43 miljoen. Het aantal mensen dat gemeld net getrouwd te zijn: 36 miljoen. Het aantal mensen die zeggen van ik ben, uh, 'het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dat is ook zo'n huwelijksstatus: 3 miljoen. Mm. Het aantal mensen dat in een relatie terechtkomt: 28 miljoen. Mm -hmm. Dat wow. is uh, een heel, uh, heel wat hoor. In een interview. De, van ja. Twitter gebruikers gaf 49% aan dat ze tijdens de seks wel eens onderbroken worden door een twi Twitter bericht. Zo Kunnen... dan. Is dat? Nou, dat is dus wel... Nou, als ik, als ik aan het neuken ben, sorry dat ik het zo uitdruk, als ik aan het neuken ben, dan kennen ze mij de, de, de boom in. Want... Uh, dan ga ik echt niet onderbreken om Twitter-bericht te lezen hoor. <laughs> Dan heb je nog <laughs> één gigantisch getal. 290 miljoen mensen spelen spelletjes op Facebook. Mm -hmm. waarvan, waarvan de gemiddelde speler per dag, ja. nee, maar, sorry, per week is dit 421 minuten per Zulon. week. Dat is best veel zeg. Dat is heel veel. Wat nou joh. Daar heb ik nog een leuk nieuwtje. Wat, ook, wat, wat jij misschien ook leuk vindt. Mm -hmm. ik, ga, ik ga dat even voorlezen. Facebook heeft vandaag aangekondigd. aangekondigd dat gebruikers kunnen gaan livestreamen via pc. Mm -hmm. En gratis, gratis te downloaden streaming software. Oh. Facebook heeft zijn livestream functionaliteiten uitgebreid. Je kon al met je mobiel en je tablet live uitzenden op Facebook. Dit kan nu ook met de computer. Ja, maar ook. Dat, dat kon al met de computer, want ik ja, heb mijn maar... laatste keer heb ik ook gestreamd via mijn computer. Ja, klopt, maar er, komt nog, er zit nog een stukje bij. Ah, oké. Okay. Uh, de mogelijkheid nu ook om het op te slaan, dus om het te downloaden zelf, uh -huh. om het op te bewaren. En daarbij kunnen alle gebruikers ...speciale streaming software ...gratis downloaden... ...zoals Wirecast of OBS. Daarmee... Hmm. ...zijn verschillende kaders... ...in het beeld maken... ...met daarin weer nieuwe videobronnen. Dus je kan zelf uitzenden... ...dat je in beeld bent... ...en dan in de hoek kun je een tekst neerzetten... ...of een foto... Of een, of, een tweede, ...of een tweede filmpje... ...of een tweede persoon met Skype. Oké. Okay. Dus uh, een, een, de, inderdaad... Die extra diagonaaltje in beeld of dat extra vierkantje kan een webcam, een directe opname of een, het, het, het bureaublad van een computer. De functie werkt zowel voor uh, de persoonlijke profielen als voor pagina's als voor groepen. In de uitleg van nieuwe mogelijkheden noemt Facebook specifiek uh, uitzenders, tv-makers, radiomakers en gamers als doelgroep. Oké. Okay. Nou, het filmpje staat op uh, Twitter die ik... Uh... ...half uurtje geleden net voor de uitzending gemaakt heb. Dus, uh, dus, dus uh, ja, er zit al geluid bij, maar je hoort natuurlijk niet de uitzending zelf... ...want het gaat allemaal via de hoofdtelefoon. En, uh, maar dan zien de mensen mijn spulletjes en uh, ja, ze zien dan uh, hoe het er een klein beetje uitziet. Ik heb natuurlijk niet alles laten zien, uh, maar alleen de apparatuur die we gebruiken... ...voor de, de podcast uitzending... ...van Aloo Radio ...van woensdag 22 maart 2017. En straks na de uitzending... ...dan zet ik het filmpje ook op Facebook. En dan ga ik deze... ...podcast online zetten... ...op de website of radio. ...of www.aloh-radio.nl Dus geen liggend streepje... ...maar een normaal streepje, lieve mensen. Dan kunnen jullie naar ons luisteren... Nou, oké. Okay. Uh, heb je nog een uh, leuke anekdote of zo? Of, of, of, of, of? Uh, ik heb nog wel een, een, een, een, leuk, een leuk nieuwtje. Heb ik nog wel. Tenminste, ik, ik vind zelf dat het een heel leuk nieuwtje is. Andere, um, we hebben in Nederland hebben we al diverse grote Amerikaanse bedrijven. Hmm. Maar jee, wat komt er naar Nederland? Dunking Donuts. Dunking Donuts? Dunkin' Donuts. Nou ben ik twee keer in New York geweest zelf. Mm -hmm. En ik was daar een, uh, een trouwe bezoeker van Dunkin' Donuts. Mm -hmm. En Dunkin' Donuts gaat 160 filialen in Nederland neerzetten. Okay. Uh, um, en het is, um, het is een gat in de markt hier. Want het is namelijk een, een bakkerij en koffieketen. En Dunkin' Donuts is heel erg populair. Vooral mm -hmm. uh, in Amerika bij de mensen die ochtends naar school of naar werk gaan. Die gaan even gauw okay. laten En het is eigenlijk een soort van zaak waar je en een soorten koffie kunt halen. En een hele variteit aan, ja tuurlijk donuts. Heel veel keuze in donuts, maar ook heel veel keuze in andere broodjes. Dus het is een koffie- en broodjeszaak. En ja, ik weet niet of ze het gaat doen zoals in Amerika. Maar het grote voordeel is dat je loopt binnen, je wordt gelijk geholpen. En binnen twee minuten sta je eigenlijk buiten met wat je hebben moet. Nou is dat in Amerika met McDonald's ook zo? In Nederland is dat niet zo. Dus, okay. uh, huh? uh, dus dan moeten ze maar Amerikaanse uh, volk gaan uitkomen. Nou, ik ben in uh, 1998 een keer met mijn vrouw in Londen geweest. Toen waren we vijf dagen in Engeland. Ben, uh, waren we hadden we dan een hotel in het plaatsje Hemel Hempstead. En uh, daar zaten we dan in het hotel. En dan gingen we dan uh, met de bus, want toen waren we waren in een bus uh, vanuit Nederland via de kanaaltunnel. Naar Engeland. En zijn we in Oxford geweest. Cambridge. Nou, noem maar op. Hartstikke leuk. Ook aardige mensen hoor. Die Engelsen. Echt waar. Hele lieve mensen daar. En toen kwamen we... Ze zijn twee keer in Londen geweest. En uh, Nou zeg... Uh, ja, nou weet ik even niet meer wat ik zeggen maar Wat zei je nou als laatste OKR? Want dan kwam ineens mij op dat idee. Dus, kun je even herhalen het laatste stukje wat je zei? Of, eh... Nou, dat uh, bij, uh, bij dat zeg maar... In, oh ja. Van bij McDonald's dat... in Nederlandse vertering Tering Ja, kijk. Dat klopt. Nou weet ik het weer. We waren bij een, naar een McDonald's gegaan. Zeg joh, Inks, zullen we even bij McDonald's wat eten? Ik zag een McDonald's. Die heb je natuurlijk ook in Londen, uiteraard. En... Uh, Waar naar binnen toe? Nou, zeg, ik heb nog nooit mensen zo hard zien werken. Niet dat ze dat hier niet doen... maar ze zijn wel bezig. Maar daar ging het in een rap tempo... en er stonden wel een hele lange rijen hoor... maar uh, dat ging echt... achter elkaar, hup... Uh, vijf hamburgers... tien uh, milkshakes... Uh, weet ik veel wat... en dat werd dan doorgegeven... en dan huppatee, kwam dat en heel, ging allemaal heel snel... het lijkt net een mierennest. weet je... zo hard gingen ze werken... Ik denk dat heb ik in Nederland nog nooit gezien. Kijk, in de snackbar gaat het allemaal op z'n deur... je gemakkie en uh, dan val je bijna in slaap, zo traag. Maar daar, jongens, bij McDonald's hier in Nederland... gaat het best wel, uh, ook best wel uh, redelijk. Maar, maar in, in Londen, ik denk, joh, dat, dat acht uur lang... Ik weet niet of ze daar ook een acht-urige werkweek hebben. Maar ik zou gek worden. Ik zou gek worden, echt achter elkaar door, huppatee. En dan kwam daar huppatee. En het, ging allemaal, het werd allemaal heel snel. Nou, binnen vijf minuten had je je maaltijd al uh, op je tafel staan, bij wijze van spreken. En, uh, maar ja, het was ook zo. Dat was wel leuk. Je had ook van die lunchrooms. Daar kon je dan uh, wat eten. En er stonden twee prijzen op zo'n uh, sandwich. Hè? Dat je zo'n sandwich in zo'n doosje... En uh, dat is voor het eerst dat ik uh, heb gezien dat je een sandwich zo'n schuin afgesneden boterham in een doosje kon kopen, een plastic doosje. En een jaar later was het ook in Nederland, maar ja, in Engeland is dat normaal, sandwich. we nee, hebben gewoon een rechte boterham. En dan hebben we hem dan schuin doorgesneden, noemden het een sandwich. Maar moeder noemde het zandwiegjes, dan ging ze brood met kaas en ham maken. En, dus, en dan... Dan zeggen ze, ja, we eten vandaag zandwiegjes. Zandwiegjes, wat is dat nou? Ja, dat zijn sandwiches natuurlijk. En het smaakt niks anders of zo, het is gewoon hetzelfde. Alleen het is diagonaal doorgesneden met het mes. En in plaats van recht, dat je dan de bovenkant van de boterham en de onderkant van de boterham hebt. Twee boterham op elkaar. Maar die Engelsen doen het zo schuin, heb je een sandwich, nou leuk, maar dan moet je wel een vierkante boterham nemen. Niet eentje met een ronde bovenkant, zoals hier in dit kaaskoppenlandje. Maar, uh, en het gekke is, ik, uh, ik zeg nou, uh, ja, uh, wat is nou het verschil? Want deze is tien penny deur daar. Nou, zeg je, dat is als je binnen eet, dan moet je een dubbeltje per product meer betalen. Eet je het buitenop, dan betaal je een dubbeltje per product. Product minder. Dus alles was een dubbeltje duurder als je het binnenop haalt. Ik zei: Nou ja, voor dat dubbeltje, nou ja, dat is dan 10 pence dan. Ik zeg: We vreten het wel binnenop, ja toch? Ik bedoel, eh, en, en het mooie was: we gingen ergens koffie drinken daar en dan komen ze niet aan je tafel om af te rekenen. Ze kunnen het wel brengen, de koffie en zo, en op punt of zo, wat je wil. Maar ze komen niet terug om, uh, om, om af te rekenen. Nee, ze zetten een bordje neer met de bon en dan gaan ze weer weg. Ze zetten een, een, zo'n zo koffieschoteltje en een bon van wat het kost. Nou. En ze gingen gang weg en uh, ik zag mensen er geld neerleggen. Uh, al dan niet of met een fooi. en ze gingen de zaak uit. Ja, en, als Amerika. Die, en als die persoon wegging, dan werd dat geld pas van het schoteltje gehaald. Ja, ik denk, wat een vertrouwen. En dat in zo'n grote miljoenenstad als, als Londen. dan moet je in Amsterdam flikken. Dan, eh, dan, dan jatten ze het gewoon van de tafel af bij ons. Nee, dat, uh, dat viel mij in Amerika. Maar in, dat... in, in Londen, niemand ja. komt eraan. Hè. Iedereen laat het netjes leggen. En dat vond je, ik zo apart. Weet je wat mij ook echt, één uh, ding opviel? Ja? Is dat uh, uh, in, in Amerika, tenminste in New York waar wij op vakantie waren daar, uh, nou ja, In de, de fastfoodketens, zoals Wendy's en uh, Dunkin' Donuts en Pizza Hut en McDonald's en zo, daar kun je gewoon naar binnen lopen. Maar in een, zeg maar, um, een gewoon restaurant, nou, laten we het vergelijken met een van de valkje in Nederland, daar wordt wel geacht dat je gewoon netjes een smoking en een stropdas aan hebt. Wat, wat zeg je nou in een McDonald's? Nee, ik zeg ja. in die McDonald's ketens, Wendy's, Burger King, mm -hmm. noem maar daar kun je gewoon naar binnen lopen. Ja. Maar in een, gewoon een, een restaurant, waar je echt gaat dineren, ja. en ik neem even voor het vergelijk bijvoorbeeld Alla van de Valk, hè, ja. bijvoorbeeld, hè, of de goud erin daar kom je alleen binnen als man zijnde, mm -hmm. als je een kwijtje hebt en een dasje om Oké, hebt. Oké, okay. ja, dat is een, in Amerika dus zo. Ja, anders kom je niet binnen. Okay. Ja, dan, kom je bij, dan kom je bij de kwartier en dan wordt je teruggestuurd. Oké. Okay. Ja, eigenlijk vind ik het wel. wel uh, ja, uh, ene kant zeg ik, nou ja. Weet je, kijk, als mensen uit eten gaan, gaan ze meestal, als je echt uh, een, een avondje uitgaat. en je gaat naar een restaurant. Ja, dan zie je toch wel mensen, toch wel, ja, vooral vroeger gebeurde dat. Dat ze in een, zeg maar, nette pak. Wij zijn vroeger altijd zondagse kleren, maar. Inderdaad netjes gekleed, ook de vrouw, die dan een mooie jurk aan en zo. En eh, Turken doen dat ook, hè, als ze uit eten gaan. Dan gaan ze echt heel netjes gekleed, dat is me ook een keer opgevallen. Dan zijn ze echt heel chic en eh, met allemaal glittertjes op die jurken. En die mannen hebben dan een mooi strak pak met een stropdasje. Maar Nederlanders die komen gewoon in een joggingpak naar binnen. En, eh, en eh, ja, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk geen gezicht, zo'n joggingpak... Eh. En ik vind het zelfs op een bruiloft komen ze tegenwoordig met jogging of met zo'n slobberbroek. Ik denk, man, ga je godverdomme schamen, joh. Hoe keer je er zo bijlopen, man? Op een bruiloft Ik heb het wel eens gezien, hoor. En dan denk ik, ga je schamen. Toen mijn neefje ging trouwen. Je, kan je, ja? je voorstellen dat ik naar een bruiloft zou gaan zonder Colbert? Nou, ik je, dat wou ik je net vertellen. Ik ben geen Colbert-man. Want uh, dat, is, dat is meer voor die lui die in de jaren zestig zijn. Uh, een beetje hun, hun, hun puberteit hebben meegemaakt. Die zijn, want vroeger droeg iedereen een Colbert in de jaren 50 en 60. Dat is naderhand wat minder geworden. Maar de ouderen, dus die 60 en 70-plussers, zijn er best nog wel veel die nog een Colbert dragen. Maar ik, ik ben niet zo'n Colbert-man. Maar op een bruiloft of, uh, dan draag ik altijd een Colbert. Misschien is dat ook een generatie-dingetje, maar dat viel mij op. En nee, dat dat zal nou, heb, oh. heb ik het ook wel eens met mijn vader over gehad? Mijn opa. Uh, zeker toen hij met pensioen ging, maar de, voor die tijd in zijn vrije tijd. Uh, vrije tijd ook. Mijn opa had altijd een pak aan. Hmm. Altijd. Ik heb mijn opa nooit in iets gezien, zeg maar in, in vrije tijd. Noemen het wel strijd. mijn opa had altijd net overhemd, net een pantalon, net een jasje en een dasje. Mm. En vaak nog zo'n uh, zo hesje eronder, weet je wel? Mm. Zo'n uh, zo zo vest eronder, zeg ja, maar. Ja, ja, dat is echt ouderwets weet je wel. Ja, ja. ja dat maar, had mijn opa. Ik moet je zeggen. En mijn opa zei ook altijd, mijn opa zei ook altijd van, tegen mij: zei altijd: Jacco, hij zegt. Er komt een tijd in je leven, hij zegt, zeker als je de 50 gepasseerd bent, dan moet je eens ophouden met je te kleden als een jongetje en moet je kleden als een fan. Ik zou jou vertellen, mijn opa, één opa heb ik niet zo lang meegaan, die zag ik ook niet zo vaak, maar in ieder geval, ik heb één opa gehad, die, uh, die heeft zelfs nog jaren bij ons ingewoond. Die droeg altijd een schipperstrui, zo'n donkerblauwe, of nee, een grijze schipperstrui, want dat, ja, wat wil je, hij was schipper, of, of hij uh, ja, gev gevaren, hè? hij was visser. En uh, trouwens allebei maar open, dus had hij dan een grijze dingen aan, uh, zo'n schipperstrui, echte originele, niet van met in China of zo, maar echt een Hollandse, uh, hè? en een put op, had hij een put op, dat noemen ze in Scheveningen een put, hè, een pet. En, een, en een, een put noemden ze dan weer een pet. Want dan uh, zei ze dan... Mijn put is in de pet gevallen. Zei ze dan. Maar goed, <laughs> dat is een geintje. Maar daar noemen ze echt een pet een put. En een put noemen ze weer een pet. Dat is heel raar. Maar mijn opa, op zondag... Ja, had hij echt een hoed en een mooie lange jas aan. En dan had hij dan uh, ook... Uh, ik weet niet of hij een Colbert aan had. Maar hij was er wel, uh, liet er wel appetijtelijk bij. Met gepoetste schoenen en zo. En hij rookte ook sigaren. Maar... Wat viel mij een keertje op, in de jaren tachtig zag ik eens een keer een filmpje op tv over de jeugd in de jaren twintig. De jaren tien, jaren twintig, zo'n honderd jaar geleden nu zeg maar. Ik denk, hè, allemaal jochies van twaalf, dertien jaar met een sigaar in hun mond. Want toen was een sigaar en pruimen, was populairder dan een checkie roken. Want sigarettenroken was, was meer voor de elite, hè? voor de mensen van stand zeg maar. En de arbeider die had een, een, zo'n peuk, zo'n sigarenpeuk in zijn smoel zitten en een pet op. Ik denk dat lijken wel oude mannetjes, maar dat is natuurlijk uit de tijd dat onze opa's nog jong waren natuurlijk. Dus ja, die zijn die trend blijven volken. Maar net zo goed als dat je een oude man ziet van 70 met haar tot onze schouder. Ja, niet eens zo gek, want die was toen in de jaren een jaar of 25 of zo. Dus ja, je houdt toch een beetje je jeugd vast. Maar ja, ik snap wel dat je een vrouw bijvoorbeeld van 83 jaar, die gaat niet meer met een minirockie lopen. Dat, je, uh, dat als ze bukt, dat je dan ineens een hele kruidentuin uh, kan zien, zeg maar, of, of, of, of, of de Hoge Velen, uh, Nou ja, hoe ga ik nou een beetje te ver misschien? Maar, maar begrijp, je, begrijp je wat ik bedoel, hè? Oh. Dus, uh, ja... Daar zit wel wat in. Nou ja, kijk, ik heb nu een, een ding zo. met... Kijk, ik vind dat wel lekker, zo'n zo sweatshirt met zo'n capuchon. Heerlijk. Die draag ik... Uh, nou, ik heb er een stuk of zes in de kast liggen. Uh, vijf of zes. Ja, uh, ik vind het wel makkelijk, als het nou hard waait, het is een beetje fris, dan doe ik dat ding gewoon over mijn kop heen. En zei er eentje een keer tegen me, ga jij zo over straat? Ik zeg, als het koud is wel, ja. Als het niet koud is, zet ik hem natuurlijk af. Want op de fiets dan knoop ik hem helemaal dicht, want anders komt die wind natuurlijk naar binnen waaien. Dan kun je hem net goed afdoen. Maar je pet waait ook niet zo gauw af. Maar zodra ik van mijn fiets afkom, dan zet ik hem gewoon weer af. Want ja, het was vanmorgen best wel koud hoor. Vanmorgen de rest van de dag viel nog mee. Maar ik vond het namelijk nou nog niet echt, eh, gisteren was het helemaal fris. En maandag was het regenachtig hier. En die foto die ik ga maken, was mooi hè, van vanmorgen. Van eh, het strijkijzer. Ja. Ja, ik denk, zo dat ik nog betere foto's maak dan mijn gewone digitale fototoestel. Echt? Die, ja, uh... Ik ben ook echt tevreden over mijn nieuwe telefoon. Mm -hmm. Oh ja, vertel eens. Wacht, weet je wat we doen? We gaan eerst een liedje draaien en dan kan jij uh, over je telefoon vertellen. Dan ga ik eerst even een liedje draaien. En dat is uh, Scrapple met Red Dragon. Hier komt die Yes! Yeah. Het was uh, Scramble met uh, Red Dragon. Ja, oké, okay, mensen. Oké, okay, je telefoon, vertel. Ja, ik, ik, ik had een, een, een, een, een gekopen telefoontje en ik was niet tevreden met, uh, met, zeker niet tevreden met de camera, maar er zat ook een baste in het scherm en zo, dus het werd tijd voor een nieuwe. En dan nou wil ik niet meer aan een duur abonnement, zeg maar. Ik wil niet aan een abonnement van 30 of 40 euro in de maand. Omdat mm -hmm. je daar dan zo'n schitterend toestel bij krijgt. Maar wat je dan eigenlijk door de hoge abonnementskosten betaal je eigenlijk gewoon voor dat toestel. Sterker mm -hmm. nog, je betaalt meer dan dat je hem gewoon zelf zou kopen. Nou, ik heb de mijne gewoon gekocht. En hij ja, was nog ik niet al... eens duur. Nee. Nou, ik... eens... uh, mijne ook gekocht. En ik, uh, ik twijfelde heel erg tussen uh, Huawei en Samsung. Okay. Twee uh, uitstekende merken. En ik ben gegaan en hij is, ja, jij kunt het zien via de cam, ah. maar hij, hij is behoorlijk, ik zal hem in mijn hand houden, dan krijg je een idee. Uh, hij is, je kan het even kijken. Uh, hij is behoorlijk fors. Oké. Okay. Hij is, uh, hij is hij gro groter dan je oude toestel. Hij is, uh, als je hem in mijn hand houdt, zeg maar, dan is het gewoon moeite om je hand eromheen te krijgen. Oké. Okay. Dus dan, hij is vrij groot. Het is een, een Samsung J7. Oké. Okay. J3, het is een Samsung J7. Je hebt ook een J8 en een J9. En je hebt ook een Nokia en... Huawei, uh, uh, ja, ja, ja, Apple en uh, weet ik Een Alcatel en... Uh, ja, dat oh, moet ik doen, anders is het reclame, uh, weet je wel. Dus uh, vandaar. en Asus <hacht> en uh, Sony en zo. Maar dit toevallig is dan de Samsung. Hij is van metaal. Mm -hmm. Dus dat is ook wel, en dat voel je ook gelijk wel een beetje. Hij mm -hmm. doet stevig aan. Hij heeft een schitterende camera. Ik heb al foto's gemaakt. Hij heeft een schitterende camera. Okay. kan twee simkaarten in. Er kan een, een geheugenkaart in, die zit er ook in. Mm -hmm. En, uh, nou, hij heeft twee hele goede camera's en uh, het, het voordeel aan is, hij draait op de allernieuwste versie van Android, 6.1, mm. uh, die eigenlijk uh, praktisch, of toch nou, net uit is, hij draait op 6.1. wat het voordeel heeft, is dat als je eenmaal een appje gedownload hebt, kun, kun je in systeembije naar het appje toe gaan en kun je rechten intrekken. Heel veel appjes, als je die downloaden, zeggen van, deze app wil gebruik maken. Van je camera, van je telefoon, van je wifi, van je blabla, bla, van dit, van dat, van je microfoon, van je fotorolletje. Alles wil die gebruik van maken. Ja, prima, kun je rustig akkoorden opgeven. Want als die eenmaal geïnstalleerd is, hm. dan, ga, dan moet hij steeds toestemming vragen om, om dat te doen. Ja, oké. Okay. Je kan naar app-instellingen gaan en dan kun je zeggen van, oké. Okay, en zo heb ik bijvoorbeeld bij Facebook, die overal gebruik van wil maken, van je microfoon, van mm. je wifi verbinding van je de camera's, heb ik alles uitstaan. En de, app en de app functioneert dan. Ja, dat is dus, een mooi. man. Is, uh, ja. nou, ik ben er heel erg tevreden mee. Ja. En dan heb ik nog iets anders gekocht. Ik heb een titanium creditcardhouder. Okay. Uh, gekocht. En uh, ik, ik zal ik, uh, jullie allemaal vertellen waarom ik mijn bankpasje bewaar in een titanium titaniumboosje. Uh, ja. en, en dat doe ik met een krantenartikel. Um, contactloos zakkenrollen is op dit moment heel erg populair. Okay. En het gaat, het gaat om duizenden euro's. Met contactlokken blijken veel grotere bedragen, namelijk te kunnen afgeschreven. dan de banken aan hun consumenten aantrekken. Ja, want ze beweren dat je 25 banken, euro maximaal ja, kan opnemen. Ja. Banken beweren naar, naar hun klanten dat je maar 25 euro kan opnemen. Dit is echter niet waar. Doordat er een lek zit in het systeem. Het blijkt na het test Verbieden. door de consumenten. Het blijkt na een test met de, gedaan door de Consumentenbond... bij diverse mobiele pinautomaten... dat je tot wel 1000 euro contactloos kan betalen. Je kan, echt... je, je kan het probleem nee. is dat je niks kan bewijzen. Dat geeft dus een probleem. Ja. Want ja. er zijn in Nederland heel veel criminelen... ik kan er niks aan noemen, maar voornamelijk uit het Oostblok... Oh. die lopen met wat zij noemen een RTF apparaat in een zak, een scanapparaat, En die lopen gewoon op een drukke zaterdag zeg maar de Jumbo in... ...of de Alphijn of de Dekamarkt of de noem maar op. Hè. En die hebben dat, uh, dat scannertje, het is een nieuw type scanner is dat weer. Die hebben, eerder moest je ze dus echt dicht langs de pas lopen, dat hoeft niet meer. Die scanner past in de broekzak of in de jakzak. En de persoon gaat door de winkel heen lopen... En zelfs door jassen heen, door tassen heen, door portemonnee heen, uh, kunnen ze die pas uh, scannen en dus gewoon tot maximaal 1000 euro. Nou, weet je wat je dan moet doen? Moet gewoon, dan moet je gewoon via je bank reigen dat er niet meer uh, geld afgeboekt kan worden, want dat kan. Ik heb twee rekeningen, die, die van, ik ga geen namen noemen, maar die bank die ik dan, waar mijn salaris op staat, kan je niet meer dan 500 euro rood staan. En die andere, nou al sta je maar een cent rood, dan kan je gewoon geen geld opnemen. Maar ja, er zitten ook geen draadloze dingen op, maar wel via mijn hoofdbank, zeg maar. Die kan ik wel dan draadloos mee betalen, maar dat doe ik dus nooit. Ik doe altijd pinnen. Gewoon, op, te, te, te, meestal betalen ik contant, dat doe ik, maar ja goed, maakt toch niet uit, want als ze langs je lopen, dan hebben ze toch als... nog je gegevens, dus, eh, want hun lopen gewoon door een groep mensen heen en dan hebben ze weer twintig weer eh, eh, dingen die ze leeg kunnen plukken, want zo werkt het volgens mij, als, als ik het jou zo, eh, zo ja, begrijp. Ja, ze kunnen gewoon door een groep mensen heen lopen, ze trekken gewoon alle pas in de buurt, trekken ze ah, gewoon leeg ongeacht welke bank dat maakt dus ja, niet Reactie Nee, dat, nee, dat de reactie van de bank. Nou is er wel nou, natuurlijk één, uh, één voor, voor, voor de daders is er wel één minpuntje aan dit systeem. Um, kijk, het is vrij simpel om zo'n apparaat te bemachtigen. Je hebt zo'n, je hebt, zo je, je hebt uh, eBay en je hebt zo'n Chinese variant. Alibaba, hè, dat kring of zo. Ja. Zoals, dat is zo'n hele grote site, daar kun je dingen kopen. Daar worden dit soort apparaatjes te koop aangeboden. Het apparaatje hebben... ...en met dat apparaatje door een drukke supermarkt... ...of over een markt heen te lopen... ...dat is vrij simpel. Dat mm. kan iedereen, dat kan iedere boer kan dat. Maar, dan komt het moeilijke deel... ...je moet dat geld... dat wordt van jouw rekening afgeboekt natuurlijk... ...van degene die je, die je oplicht... Mm. ...wordt dat af. Maar het moet naar een andere rekening toe. En dan kunnen ze je achterhalen. En dan kunnen ze je achterhalen. Mm. Dus je moet heel ingenieus... He, door slinkse wijzers dus moet, uh, moet je zien dat geld weg te sluiten. Dat, dat is het moeilijke gedeelte. Of je moet het meteen opnemen als het helemaal op je rekening staat. Maar ja, dan dus weten ze okay. ook dat je daar, dat het naar jou rekenen. Ja, Want dan denkt de bank de bank denkt ook van, hé, hey, hoe ken dat nou? Nou, de politie geven ze zo en zo altijd de gegevens door. Nou, dan hang je alsnog denk ik. Ja, als jij naar ja. je bankoverzicht kijkt en je zegt van, hé, hey, er is in één keer duizend euro naar die rekening en dat dan ken ik. En ga gelijk blokkeren dan natuurlijk. Dan ga je blokkeren, dan ga je naar je bank toe en dan gaat de bank, die moet dan uitzoeken van, van wie die rekening is en met een beetje geluk komen ze daarachter. Maar, nou gaat die gasten dan natuurlijk een bankrekening openen in een land dat, dat die gegevens niet deelt. Zoals Rusland of zo of Zwitserland. Zwitserland, ja. Zwitserburg. Uh, Bulgarije, Hongarije. Dan wordt het de zaak van Europol. Ja, ja, maar dan nog is het heel moeilijk... ...want er zijn een x-aantal landen... ...die het gewoon niet... Uh, niet die gewoon willen, ...die willen dat nee. gewoon niet. Nee. Hey, maar ik ga ja. er een eentje aan draaien. Ja. En ik moet wel de opname nog eens een keertje afspelen... ...om het te bewerken weer. Want af en toe zat er een hele hoge piek in. Ja, dat is mijn eigen stomme schuld. Ik had... Uh, de volume wat te hard ontstaan. Dus ik ga hem even nog een keer op de hoofdcomputer door de Virtual DJ halen. Want dat geluid wordt dan vanzelf gereduceerd. Dan mm -hmm. moet ik hem dan in één keer afspelen en opnieuw opnemen. Maar het komt in ieder geval voor middernacht komt deze uitzending uh, online. Dus dat gaat, gaat wel lukken. Nou, ik ga geen muziekje meer draaien. Ik uh, bedank de mensen die uh, luisteren. Uh, oh. De uitzending van maandag blijft er ook nog even op staan. Want het is te kort om die daar weer af te halen. Uh, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Dit was DJ Aap en onze vriend Jacco. En uh, onze vaste medewerker van de Aloha Radio. En uh, ja, ik weet niet, volg misschien uh, vrijdag of een, uh, hoe heet het? Uh, zondag misschien. Ik weet niet of je zondag kan. Zondag kan ik niet. Zaterdag okay. vrijdag. Zaterdag of vrijdag. Ik denk dat het dan uh, misschien wel zaterdag gaat worden, als, het, als je kan. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt uh, uh, voor, uh, voor je medewerking, uh, Jacco. Ja. Ik zou zeggen, een uh, tot uh, uh, See, see you. Bye, bye. Oké, okay, luisteraartjes. Nou, oké. Okay. Nou, we moeten nog even, toch nog even een beetje afsluiten. Ik, uh, ja, jullie zullen misschien wel wat gemist hebben. De jingles. Uh, de jingles. Maar uh, die heb ik vergeten erop te zetten. Want we hebben nou een ander systeem. En dan uh, ben ik vergeten de jingles erbij te doen. Maar we gaan afsluiten met nog één liedje. En dat is, uh, even kijken hoor. Dat is uh, een nummer van Scrapple. Met White Squirrel. Tot uh, zaterdag. Bye bye.